1 uur. 1 Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Motorclub Satoudara komt naar België. Beslissing in de eredivisie mogelijk vanmiddag. En Utrechtse politie achtervolgt lijnbus door het centrum. Het weer is bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 19 in het zuidoosten. Morgen, koninginnendag is het droog met behoorlijk wat zon. Het wordt maximaal 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. De Molukse Satu Dara heeft een afdeling geopend in Antwerpen. De club heeft in Nederland een niet al de beste reputatie. En dat geldt ook voor de grote concurrent, de Hells Angels. Verslaggever Robert Bas over de uitbreiding naar België.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 Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen, mogen de stad niet in. En Ajax-supporters zijn alleen welkom als ze met de buscombi-regeling naar Twente komen. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als Feyenoord en AZ gelijk spelen. De Amsterdammers moeten dan zelf winnen van Twente. De wedstrijden zijn straks om half drie. Natuurlijk live te horen op deze zender bij de Lijn. En We gaan nu al even naar Ragnar Niemeijer, want die is in Kerkrade bij Roda tegen PSV. PSV heeft weinig problemen tot nu toe met Rode JC, want heeft na 32 minuten een 2-0 voorsprong op het bord staan. Je zag het aankomen, want PSV krijgt een aantal dikke kansen in deze wedstrijd. Misten die ook, maar zojuist de hoekschop. Van Mertens vanaf de linkerkant uh, ingedraaid. En bij de eerste paal komt Marcelo, de verdediger van PSV, hoger dan de rest van uh, iedereen. En uh, hij kopt de bal vervolgens achter Pavel Kisek de keeper van Rode JC. Vlak daarvoor een fraaie bal op de lat nog van Jermaine Lenz als een tweede hele grote kans. Die bal spatte terug en kwam in de voeten terecht van Labiat die hem hard inschoot. Toen was daar op de doellijn nog Bimans, maar die kon zojuist ook niks doen. 2-0 voor PSV na een dik half uur. De goal van Marcelo gezien. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen... om door te gaan met de democratische hervormingen. En ook moeten de vredesafspraken met etnische minderheden worden versterkt. Wan brengt een tweedaags bezoek aan Birma. Vorig jaar maakte het militaire regime in Birma plaats voor een nieuwe regering. En die voerde een aantal economische en democratische hervormingen door. Zo zijn er politieke gevangenen vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren in een autovrak in een haven bij Vlaardingen werd gevonden... is waarschijnlijk van een 59-jarige man uit Masluis. De politie baseert dat op de gegevens van de auto waar de man in zat. Aan de hand van de gebitsgegevens moet de identiteit worden vastgesteld. De man werd sinds december vorig jaar vermist. Het lichaam werd gisteravond in het autovrak gevonden... in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen. Voorzitter Linoy Kan van de Sociaal-Economische Raad... vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte... de SER niet vaker om advies heeft gevraagd. Rinoj Kan gaf in het Radio 1-programma De Overnachting... de wet werken naar vermogen als voorbeeld. Ik vond het heel jammer dat eh, waar het gaat om zo'n fundamentele discussie rond die arbeidsmarkt... Eh, waar werkgevers en werknemers toch doorslaggevend zijn voor succesvol beleid... dat die wet eh, eigenlijk niet eerst in een of andere vorm als adviesvraag bij ons was. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar heel nuttig werk hadden kunnen doen. Renoy Kan zei verder dat hij blij is dat het kabinet met gedoogpartner PVV is gevallen... en wat hij noemt de normale politieke verhoudingen terug zijn... Kan, die lid is van D66, zei in het interviewprogramma ook... dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Mogen ze u vragen Mogen voor het kabinet? Ik vragen. En zegt u dan ja? Dat zeg ik niet van tevoren. Maar deze is een kans. Ik uh, wil heel graag bijdragen aan wat Nederland uh, moet doen de komende jaren. En uh, wat mij betreft uh, hoop ik daar allerlei kansen toe te houden. Op 1 september treedt Kan terug als voorzitter van de SER. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... Bij een bootrace voor de kust van Californië zijn drie mensen om het leven gekomen. Een vierde opvarende wordt vermist. De vier voeren op een zeiljacht dat meedeed aan een race tussen Newport in Californië naar het Mexicaanse Ensenada. Even voor het middaguur werd het schip als vermist opgegeven. De kustwacht trof later de drie lichamen aan tussen enkele wrakstukken. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Het is de tweede keer in een maand dat er bij Californië doden vallen bij een bootrace. Twee weken geleden kwamen vijf mensen om toen hun boot omsloeg tijdens een race bij San Francisco. In Utrecht is vannacht het rijbewijs van een chauffeur ingevorderd. En dan gebeurt dat wel vaker, maar deze chauffeur bestuurde een lijnbus, de politie.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 Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Zwitserland... zijn vijf of zes doden gevallen. Het eenmotorige toestel stortte neer ten oosten van Lausanne. Er zijn geen overlevenden. Volgens ooggetuigen vloog het vliegtuigje tweemaal maal over een dorpje... voor het in een veld stortte. Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de slachtoffers... is nog niets bekend. Elk jaar is het weer, het correspondentendiner in Washington. President Obama heeft daar zoals verwacht... de republikein Mitt Romney op de hak genomen. Het is fijn om hier te zijn in de grootste balzaal van het Hilton. Of zoals Mitt Romney het zou noemen, een opknappertje, zei Obama. De president had net daarvoor gezegd dat hij helemaal niet van plan was... om het over Romney te hebben. Ik ga geen of the Republican candidates. Take Mitt Romney. Hij en ik hebben veel in common. We hebben ook beide degrees van Harvard. Ik heb één. Hij heeft twee. Wat een snob. Het correspondentendiner is een traditie in Washington. Elk jaar komt de president langs om de spot te drijven met zichzelf, zijn tegenstanders en zijn relatie met de media. Obama sloot af met de mededeling dat hij nog veel meer materiaal voorbereid had, maar dat hij weg moest. Omdat de mannen van de Secret Service op tijd naar huis moesten. En om de record te zetten: ik geniet deze dinners. In feite, ik had veel meer materiaal prepared, maar ik moet de Secret Service naar huis time voor hun nieuwe curfew. Thank you very much, everybody. Thank you. Ja, op dit moment spelen dus Rode JC en PSV tegen elkaar. Ragnar Niemeijer, net stond het 2-0. Makkelijke middag voor PSV. Ja, heel makkelijk. En PSV natuurlijk ook sterk, hè? laten we dat niet vergeten. Het positiespel is goed. PSV laat zoals dat dan heet de bal het werk doen. Zeven minuten voor het einde van de eerste helft. En Lensen, een minuut of twee geleden nogmaals de lat zien raken. Mocht weer oog in ogen opduiken voor Pavel Kicek, de keeper van Roda. De hoek was werkelijk voor het uitzoeken, maar... Uh... Hij schoot de bal bovenop de lat en vervolgens geen rebound. En Vukovic gaat er nu vanaf. Die speelt een dramatische wedstrijd achterin tot nu toe. Mocht het weer een keer laten zien. Smijt zijn Roda's shirt weg. En dan denk ik als Mitchell Donalds een vervanger is... Dat we deze huurling niet meer terug gaan zien. Want als je gaat smijten met het shirt van je ploeg, dan maak je meestal geen vrienden bij de supporters. Dat doet ons Vukovic. En daar is bijna uit een vrije trap nog Donald. Die bal gaat over. En het houdt in dat PSV op een minuut of zes inmiddels voor de pauze. Die 2-0 voorsprong vasthoudt. Vanmiddag kan dus de beslissing vallen om het landskampioenschap. Ajax moet dan in ieder geval winnen bij FC Twente. In Enschede is Bas Stiegeler. Je ja, kan Twente nog groet in het eten gooien. Nou, dat kan zeker omdat Twente de laatste seizoenen toch wel bewezen heeft om te, dat ze tegen Ajax behoorlijk goed uh, kunnen voetballen. Dat is bijvoorbeeld dit seizoen al gebleken toen ze in de Amsterdam Arena 1-1 speelden in de competitie. In de Amsterdam Arena aan het begin van het seizoen de Johan Cruijffschaal wedstrijd speelde. Toen won Twente. Uh, dus wat dat betreft heeft Twente wel één gevoel dat het roet in het eten kan gooien. Tegelijkertijd is Ajax beter in vorm, want al elf keer op een rij gewonnen, dan Twente dat eigenlijk een beetje kwakkelt. Dus wat dat betreft zal Ajax denk ik toch met enig uh, vertrouwen afgereisd zijn naar Enschede. Misschien wel over wat meer zelfvertrouwen beschikken dan Twente vanmiddag. Van belang dus ook de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. Deze ploegen delen de tweede plaats. En als één van de twee vanmiddag wint, dan wordt Ajax vandaag geen kampioen. Gelijkspel dus wel als Ajax wint. Maar eigenlijk voor de twee ploegen is nog belangrijker. Die strijd om de voorronde Champions League, die tweede plaats, die speelt ook een rol. En die houdt kamp. Beide ploegen zullen dus voor de winst gaan. Ja, er wordt niet gekeken naar Ajax hoor. Dat, uh, daar hebben ze helemaal niets mee te maken. Het gaat hier om de winst en uh, als je dat zou zeggen voor het seizoen dat AZ en Feyenoord allebei zo om die tweede plaats gaan spelen. Dan zou je zeggen je bent hartstikke gek, maar het is een uitstekend seizoen voor beide de ploeg en toch kan het teleurstellend uh, verlopen. voor Bijvoorbeeld AZ dat lang op drie fronten heeft gestreden en voor Feyenoord dat het zo uitstekend doet vanmiddag in de eigen kuip. Wel uh, waarschijnlijk zonder Guidetti en zonder El Amari. Dat is een uh, forse tegenvaller. Maar een bomvolle kuip over een kleine anderhalf uur. zal hier uh, getuige gaan zijn van hopelijk een hele mooie wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. Zometeen, dus langs de lijn vanaf twee uur al deze wedstrijden te horen. En ook natuurlijk nog Ragnar Niemeijer bij Rode JC PSV. Verkeersinformatie. Bij de ANWB John Hoka. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat er werkzaamheden bij Nieuwebrug 2 kilometer. Verderop richting Arnhem, daar is een auto stilgevallen bij Maarsbergen. Die blokkeert uit de rechte rijstok en er staat inmiddels een 4 kilometer file. Op de andere rijbaan richting Den Haag bij Nieuwebrug 2 kilometer. Daar wordt de vangrail gerepareerd na een aanrijding. Daar is de rechte rijstok dicht. En Feyenoord-supporters en AZ-supporters staan in de file op de A16 richting Breda. Dat staat op de parallelrijbaan bij de afwit Feyenoord 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De Molukse motoclop. Satoudara club Satudara heeft een afdeling geopend in Antwerpen. In Enschede zijn vandaag meer agenten op de been dan normaal bij de wedstrijd van Ajax tegen Twente. Aanleiding is het mogelijke kampioenschap van Ajax. En er zijn misschien Amsterdammers onderweg daar naartoe. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen om door te gaan met de democratische hervormingen. Dit is Radio 1 Max. Welkom bij deze En de persconferentie hier over de Ja, Dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op deze zondag. Te gast Karel Taten, voorheen tophockeyer. Vandaag de dag directeur van de Cruyff Foundation. Als u vragen hebt, deperstribune.nl is ter beschikking. Vliegende keepersuur van der Wart op pad. Op zoek naar Olympische deelnemers, medailles... En nu uh, kunt u vragen, klachten indienen over de media, desgewenst op ons antwoordapparaat 035-6776001. Vandaag gaat het over uh, een vraagje, betrekking hebben op de wedstrijd Real madrid bayern münchen in langs de lijn op Radio 1, het afbreken van die wedstrijd. Want terwijl de zenuwen door de keel gierden, de wedstrijd bloedstollende proporties aannam. Iedereen dacht, waar gaat dit heen in de verlenging? Wist de sterrennieuws van geen wijken. Ergenis bij de commentatoren. En die wordt al vervangen door Gonzalo Higuaín. En dan nu het slechte nieuws. Over een ja. minuut begint de ster. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. We moeten eruit. Ja, kon ja. dat niet even wachten. Daar gaat het zo meteen over. Eddie en Evert, Evert en Eddie zijn er weer met hun blik op de afgelopen sportweek. En als gezegd reacties op deperstribune.nl. Carol Tate, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik vind het toch moeilijk. Want je zei: oké, okay, Carol Tate en uh, Carol Tate. Je moet er goed over nadenken. Ja, ik ben helaas wel gewend om naar uh, alle varianten te luisteren. Ja. Dus uh, ik maak me er niet zo druk om. Nou ja, band. je hebt ook een tijdje in Amerika gewoond. Klopt. En hoe noemde je, je daar dan? Daar ook Carol. Ja, ja taté. Oh, ja, nee, makkelijk voor de ja Nee, dat is toch Carol geworden, gebleven. Ja. Ja. Zeg, uh, afgelopen week is Johan Kuif 65 geworden. Is dat bij de Foundation nog met uh, taartgebak en dat soort uh, feestelijkheden opgeluisterd? Nou, we hebben wel een uh, gebakje voor onszelf gehaald, inderdaad. Maar uh, je wordt wel meegesleurd door alle felicitaties die je ontvangt. En uh, bossen bloemen, flessen wijn en mooie mm. kaarten. Ja. Dus uh, je ontkomt er niet aan dat je daar als Foundation ook wel een, uh, een stukje in meeneemt. Ja. En, en heb je de meester zelf nog uh, gezien op die dag? Wel, even gesproken natuurlijk, gefeliciteerd. Maar nee, hij was lekker het land en ook Spanje ontvlucht met vooral vrienden om even een paar dagen zijn verjaardag te vieren. Zeg, in één heldere zin, wat is jouw werk? Wat is de Kruif Foundation? Ja, wij doen er alles aan om jeugd in beweging te brengen. En wij hebben bijzondere aandacht voor jeugd met een beperking. Ja, wat voor beperking? Alle, allerlei soorten. Lichamelijk, verstandelijk, hmm. meervoudig. Uh, dat is ook vanuit het oorsprong zeg maar, onze focus geweest. En sinds het ontstaan van de kruifkoorts in 2003 uh, zijn we wat breder gegaan, dus de jeugd in het algemeen. En met ons nieuwste project Schoolplein 14 gaan we nog echt de scholen in. Dus dan uh, is elk kind uh, een onderdeel uh, nou, van we ons werk. Gaan we straks allemaal uh, verder uitwerken. Laten we eerst even naar jouw uh, uh, hockeycarrière gaan, want je was uh, tien jaar, mag ik zeggen, professioneel hockeyer. Nou, professioneel wil ja, ik je zeggen. Zonder geld natuurlijk. Zat, zat er zat niet veel aan vast verder. Veel, veel inzet en veel energie, ja. veel vrije tijd. Ja, wat zal het jaar geld opgenomen? Niks, denk ik. Bijna niks, hè. Nee, volgens mij in die tijd kreeg ik 2000 euro voor, een, uh, voor mijn stik sponsor om daar een jaar mee te spelen. Dus nee, daar, daar doe je het echt voor je plezier. <laughs> het, op een gegeven moment kwam het in de fase dat je geen geld meer kost. Maar daar heb ik niet nee. veel van overgehouden. Nee, nee dat, dat zit, was je maar voetballer kunnen worden. Nou, nee hoor. Ik vind het prima nee? zo. Okay. Ja. Nou, dan een paar hoogtepunten uit de loopbaan. De vrolijke gezichten van Australië. De terechte wereldkampioenen in dit stadion waar 15.000 mensen in ieder geval vandaag een prachtige finale gezien hebben waarbij Nederland uiteindelijk het zilver won. Carol, jullie waren heel dichtbij. Ja, kan je wel stellen. 3-2. Maar ja. ja, ze waren ook niet slecht. Ja, ik weet niet wie, wie ze nou waren. Weet ik Australië. Beter. Australië, oké. Okay. Kijk, ze waren ook niet slecht. Nee, ja, ik hoor nog even Hans Brian. Dat was het WK Eigenland. He? Ja, in 98, 98. Ja. Zilver? Ja. Ja, had ook ja, uitkomsten. Nou, ja, het had gekund. Ik denk wel dat dat het moment was dat we het hadden moeten afdwingen. Maar uh, het was zo'n geweldig uh, toernooi in eigen land. Ik denk dat we de sport echt op de kaart hebben gezet. Dus uh, dat is ook wel een van mijn mooiste momenten in mijn carrière. Dat je ja. dat met 15.000... Zeg maar, zeg niet elke, elke topsporter. Ik heb de, wij hebben de, de sport. Want je stond toch al op de kaart? Nou, dat heeft... Toen echt geleid tot een gigantische ja. groei aan ledenaantallen ook. En, uh, en de sport is ook veel breder be bekeken door, door heel veel Nederlanders. Omdat er zoveel ja. tijd, energie, geld uh, gestoken werd om het goed uh, op de buis te brengen. Dus zowel de heren als de dame, dames primetime. Dus dat heeft de sport heel veel goed gedaan. Maar ja, ja natuurlijk wil je het allerliefst nou ja fout. Ik denk dat elke hockeygeneratie zegt van... Uh, nee, ik denk maar even aan Lisette zeven schouwt in 1984 met het team... We hebben het op de kaart gezet. Ja, nou ja, ja. Ieder, ieder, ieder heeft zo in zijn periode een ieder... moment... dat je denkt van, nou, we hebben iets positiefs voor de sport betekend. Ja. En uh, ik denk 98 had dat dat uh, daadwerkelijk ook het geval ja. is geweest. Zeker. En de uh, zilveren medaille op dat WK. Je hebt ook een paar bronzen Olympische medailles. Ja, twee. Uh, zijn dat uh, bronzen kleuren die je koestert? Of denk je nog wel eens... Uh... Had het maar een ander kleurtje Nee, die koester ik. Ik denk ook als je kijkt naar uh, die twee uh, toernooien... dan was goud ook gewoon niet haalbaar geweest. Dus ik denk dat je toch heel snel realistisch moet zijn... Uh, en of je het hoogst haalbaar eruit hebt gehaald. En uh, grappig genoeg, als je brons niet naast goud zit... dan lijkt het ook een klein <laughs> beetje goud. Dus, nee, maar daar... ze? Dat moet je altijd vragen aan de topsporters? Ze liggen ergens in de kast... Uh, waardoor de kinderen er nog net mee kunnen spelen. Dus die gaan binnenkort ook rondom de spelen mee naar school... om, uh, om te laten Wat zien. Wat jouw kinderen zijn... 3,5. en, vijf. en vijf, we zien ze vanuit onze ooghoek aan de andere kant van het glas in de studio met hun ipad ja, in de weer even bezig ja. Ja. ja nou ja <laughs> ze ja, kunnen niet voetbal of hockey hier geloof ik maar, maar ja. uh, ipad uh, ja, ja. ja, soms moet dat, hè? Ja, maar is dat een zorg bij de KU Foundation, dat die kleine uh, de iPad... Uh... Nou, in dit geval niet, maar het, het is natuurlijk wel de reden waarom we zijn opgericht... Mm. is ook in deze tijd natuurlijk wel heel erg belangrijk... dat jeugd uh, wat minder binnen blijft en gaat spelen met die computer ja, en dit ja. soort spelletjes. En dat ze meer gaan bewegen. Dus uh, in, in bredere zin is dat natuurlijk een groot aandachtspunt. Ja. Ja. Mag ik nog even een pijnpuntje uit de carrière pakken? 1993, conflict met de hockeybond. Ja. Ging het over? Ja, ik was toen niet eens met de aanstelling van uh, de toenmalige bondscoach. En ik heb toen uh, daar een keer een interview over gegeven. Naam? Was, wie was dat dan? Uh, Bert Wentink was dat ah. toen. Uh, heel lang geleden. Ik was ook wel redelijk jong. Ik denk ah. dat ik ook wel iets te brutaal ben geweest toen. Maar ik nam toen ook mijn woorden niet meer terug. En uh, toen had ik ook niet zo zin om weer terug te komen. Nee. Dus uh, een beetje kont in de grip actie. Ja. ja, maar dan hoef je niet naar Amerika. Waarom ben je daar naartoe gegaan? Nou, het was voor mij een goed moment om, om even uit te stappen. Ik vond het altijd moeilijk om sport en studie te combineren. En ik ik denk dat ik was redelijk jong toen ik in Nederland zelf te kwam. Dat dit voor mij een hele belangrijke periode is. Ja. Juist om in Amerika de andere kant van sport te beleven. En, uh, dus het heeft me heel veel goed gedaan. En uh, ik denk ook dat ik daardoor uiteindelijk door, door Tom uh, ook weer ben teruggevraagd in 1996. Tom, Welke Tom, Tom. Tom? Ja, die hier tegenover Tom mij van zit. Hek. <laughs> ja. nou, Goedemiddag. Daar. Goedemiddag Tom. Fijn dat je even aange... Ja, want er kwam dus een telefoontje van uh, de nieuwe bondscoach. Ja. Hoe ging dat? Ja, hij belde mij volgens mij in Amerika. Ik weet niet, ja, op, op zijn Amerikaans is het geweldig... Hoe ze, hoe ze mensen op de hoogte blijven houden van alles wat je doet. En in Amerika is het heel gewoon dat je elke week bijna een prijs wint... Of, of de beste of MVP bent. Dus ik denk dat Nederland gek werd van al dat soort prijzen die ik kreeg. Dus ik, werd wel, ik bleef wel onder de aandacht. En Tom belde mij vanuit Nederland naar Amerika of ik interesse nog had. Dus toen ja. heb ik wel aangegeven dat ik eerst wilde afstuderen. En uh, toen ben ik al wel aangeschoven bij een trainingskamp uh, in januari... van dat. Jaar en uh, nou, kennelijk is dat goed bevallen van beide kanten. Want ja. in 96 stond ik, uh, ja. stond ik erbij. Tom, Tom van der Hek, jij was toen bondscoach, uh, Tom. Ja. Waarom wilde je Carol terug hebben? Ja, nou, het Nederlands hockey. Uh, de, de, ik denk dat iedere bondscoach de 16 beste van een land uh, in zijn team wil hebben. En Carol was weliswaar enigszins uit beeld geraakt in Nederland, maar wel degelijk uh, uh, ja, in beeld uh, bij mij. En wij wilden gewoon weten hoe het stond in verhouding tot de rest van Nederland. Dus we hebben haar uitgenodigd. En uh, nou ja, dat was wel heel snel duidelijk. Na zo'n minuutje of vier kun je dan wel zien dat ze nog wel mee kon. Zo snel? <laughs> ja. Ja. Nou ja, wat is, wat is uh, haar bijzondere kwaliteit dan voor zo'n team? Nou, los natuurlijk gewoon van haar eigen uh, talent... was Carol ook wel iemand die uh, anderen beter kon laten spelen. In mentaal opzicht een van de allersterkste van haar generatie was. Zo niet de sterkste. En dus ook een team echt uh, mee kon nemen. En juist wat zij denk ik zelf zegt... in Amerika heel erg uh, aan winnen gewend was geraakt. In plaats van, goh, wat hebben we lekker gespeeld... maar helaas met drie, twee verloren. Bracht zij ook wel. was een vrij jonge ploeg uh, toen. was een heel gat gevallen in Nederland. Eigenlijk was een halve hmm. generatie verdwenen. Bracht zij wel iets extra's mee vanuit Amerika, wat we heel hard konden gebruiken. Nou... Ik zou het uh, uh, terugwerkende kracht alsnog van blozen. Ja, daar kan je mee doen. Ja, daar kan je het mee doen. <laughs> ja, het mee doen. Ja, maar jij voelde je wel weer happy toen, uh, toen dit uh, akkerfietje achter de rug was... en je weer in het Nederlands helft speelde? spelen? Ja, ja, dat ontstaat gewoon zo. Je, ja, je, je gaat er gewoon met die, die, die periode ga je mee en, en natuurlijk, ik had wel wat achterstand opgelopen... omdat het niveau hockey in Amerika echt wel wat lager is dan in Nederland. Uh, maar ja, als je dan toch die kans krijgt... Uh, en toen ben ik ook uiteindelijk weer in Nederland gaan wonen... in Nederland gaan studeren... Afgestudeerd en toen ben ik ook weer eigenlijk vol in het Nederlands elftal terechtgekomen. Dus, maar wat Tom ook zegt, die vier jaar in Amerika zijn voor mij wel heel erg bepalend ja. geweest. Uh, qua mentaliteit en, en qua visie, niet alleen op het veld, hmm. maar ook daarbuiten. Zeg, heb je nog een kwaliteit uh, vandaag de dag over de bondscoach van toen? Ja. Ja. noem eens wat. Nou, jeetje, ik, ik kan dat niet zo ja. goed. Uh, nee, we hebben echt een geweldige periode meegemaakt. Uh, ik denk inderdaad, wat Tom zegt, we zaten toen even in een dipje, toen hij het ja. overnam. Um, we hebben het ook wel op een wat moeizame manier afgesloten in 2000. Maar desalniettemin uh, is mijn ervaring met Tom heel dierbaar. Ja, 2000 en dat, uh, Sydney natuurlijk. Sydney, ja. ja. Wel een bronzen medaille zijn we mee naar ja. huis gegaan. Ja, maar, um, was ik, het moeizame. Ja. Nee, daar zijn we ook allemaal ja. heel eerlijk ja. over geweest na afloop. We hebben een prachtige periode gehad, een enorme opbouw. En eigenlijk op het moment dat we het wilden gaan afmaken... met iets heel moois, uh, hebben we het niet goed gedaan. Ik zelf niet, en in een aantal opzichten heb ik daar ook... Uh, achteraf leer je daar ook weer van. En daardoor was het eindresultaat, eindgevoel... niet het allermooiste, maar dat neemt niet weg... dat we ja. daarvoor ook vijf uh, hele prima, hele goede jaren gehad hebben. Nou, fijn dat je het even wilde gaan vertellen. Je gaat je nu voorbereiden op een mooie langste lijnmiddag. Ja, we gaan... Uh, de ontknoping. PSV bijna. staat al voor, zoals iedereen ja. wel weet. En uh, uh, ja, de ontknoping zou kunnen vallen. Moet alles wel op een bepaalde manier gaan vallen. Ja. Maar ik... Uh, wij gaan er in ieder geval gewoon kijken naar vooral Feyenoord AZ en Twente Ajax vanmiddag. Ik wens je veel plezier en dank, dank dat je, je even uh, terugging in de tijd uh, met Carol, uh, De tijd dat jij bondscoach was en zij terugkeerde in het uh, Nederlands team. Al met goed gevoel hoor. <lacht> <lacht> Bede <Bederzijd. lacht> Kijk, Carol, hey, hey, ben jij nou iemand die ook echt nog bezig is uh, vandaag de dag met het hockeyteam van nu? Nou, niet heel erg actief. Ja. Um, ik, ik volg het waar mogelijk. Uh, maar ik heb een iets andere rol in de sport gekregen. Ik uh, ben sinds, sinds een jaar ongeveer bestuurslid van de Hockeybond. Dus dan uh, heb je er wat meer afstand ja. mee. En ja, gezien mijn werk en privéleven lukt het me gewoon niet om het allemaal uh, dagelijks bij druk, te houden. Druk, druk, druk. En, en nog wel tijd voor het nieuws van de week? Ja hoor, Wat, wat valt je op? Nou, volgens mij ontkom je niet aan het regeerakkoord. En uh, waarom ik dat, uh, dat ook noem, is, is meer omdat wij eigenlijk vanuit de foundation... natuurlijk ook altijd afhankelijk zijn van wat de politiek doet... Uh, op het gebied van het uh, traject waar wij in zitten. Hè? In, de, in, de, in de wijken, met de jeugd. En uh, we hebben voor de Gein wel eens gedacht... we moeten ze allemaal een oranje shirtje toesturen. Zodat nee. ze het belang ook blijven inzien dat dit allemaal voor Nederland is. In plaats van uh, ieders eigen partij. En ik heb wel het idee dat we hiermee een stap hebben gezet. VVD, CDA en de oppositiepartij D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het samen met minister De Jager eens geworden over een groot bezuinigingspakket. Uw Kamer heeft zich in deze hele moeilijke situatie uiterst constructief opgesteld in een hele moeilijke tijd om met elkaar moeilijke maatregelen te bespreken. Ja, kijkt de Cruijff Foundation nog met argusogen naar de bezuinigingen die nu op tafel liggen? Hoe, hoe zit de geldstroom? Nou, uiteraard. Volgens mij kijkt iedereen naar Elke organisatie, elk individu. Um, wij zijn gelukkig in de situatie dat wij niet afhankelijk zijn van subsidies. Uh, incidenteel uh, mogen we wel eens wat ontvangen. Maar daar, daar zijn we dus niet van afhankelijk. Um, maar ja, wij vinden het natuurlijk wel erg belangrijk... dat er geïnvesteerd blijft worden in, in sport. De breedte sport. Uh, en dat wordt ook gedaan. Dus uh, minister Schippers heeft daar ook al geweldige stappen in gezet. Um, maar wij vinden het vooral belangrijk dat je soms ook dat gevoel hebt... dat je het met elkaar en voor elkaar doet. Um, en vandaar ook dan. Ja, dat dit mijn moment was, omdat ik toch een parallel zag... Uh, dat ik het idee had dat iedereen even voor Nederland ging... en niet uh, voor ieders eigen partij. Als u vragen hebt aan uh, Karel Taten, stel ze gerust... tiperstribune.nl En u kunt de hele week vragen en klachten over de media... inspreken op het antwoordapparaat. En uh, als u iets geks uh, hoort, iets vreemds of wat dan ook... Uh, uh, laat het ons weten. Dit is uh, wat we deze week aantroffen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik had een vraag. Het gaat over meneer Wilder... en zijn persconferentie na het mislukken van de onderhandelingen. toen de journalisten hem interviewten... ...herhaalde hij iedere keer hetzelfde antwoord. Het gaat om 3% uh, met Brussel en over de koopkracht van de AOW'ers. En iedere keer herhaalde hij dat. En er was nooit één journalist die hem daarop aanspraak. Waarom herhaalt u iedere keer hetzelfde antwoord? Het verbaast mij zo dat uh, die Fleur Agema... Ze het een heel aantrekkelijke vrouw is... ...alleen maar vanaf de achterkant hebben gezien... ...in dat uh, idiote katshuisgedoe. Dat verbaast me gewoon. Dank u. Laten we nou als de zoon een eind maken aan de avondspits van Jozef Eertman. Hij is niet alleen een stemmingmaker, maar bovendien brengt hij het verkeer behoorlijk in gevaar omdat die automobilisten mee in de hand moeten bellen. Uit verveling in de file of wat dan ook. Ik hoorde een presentator zeggen dat er een stelling gepoleerd werd. Poneren dus. Bedankt. Wie is er nou eigenlijk? Onbetrouwbaar Is het Wilders of is het de Telegraaf? Daar hoor je niemand over. De Telegraaf notabene, die Wilders altijd een superpodium heeft gegeven... ...die laat hem nu zo ongenadig hard vallen. Dat is bijna denkelijk te noemen. Dus uh, het is uh, de Telegraaf die uiteindelijk met alle winden meedraait. Ja, ik vroeg mij iets af. Ik uh, zat afgelopen woensdag te luisteren naar Real tegen Bayern... ...en uh, in de spannende... Verlenging werd er opeens geschakeld naar het nieuws en de reclame. Uh, ja, ik vroeg me af of dat niet gewoon even uitgesteld kon worden voor zo'n belangrijke wedstrijd als de halve finale van de Champions League. Max antwoordapparaat 035 677 6001. Ja, gewoon even, even uitstellen, nieuws en uh, reclame. Dachten de verslaggevers, neem ik aan, ook Bas Tichelen en Jeroen Elshoff. Ze waren not amused. En die wordt al vervangen door Gonzalo Higuaín. En dan nu het slechte nieuws. Over een ja. minuut begint de ster. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. We moeten eruit. We mogen niet eens meer een minuut nu. De wedstrijd gaat door, zo verscheen dat vroeger ook in de krant. Als de wedstrijd nog speelde, de krant naar de pers moest. De wedstrijd ging verder. Ja. En Wij ook straks, ja. denk ik. Ja. En zometeen hoe het afloopt in natuurlijk. Met het ogenborgen. Oh. Ja, Marcel Gelauf, hoofdredacteur NOS Nieuws. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag, over het. Ja, Marcel, waarom kon dat nieuws niet even wachten? Ja, dat is... Ik even wachten, maar dan zat het programma achter en dat programma is met het oog op morgen. Ja? En, en, en wat natuurlijk zou kunnen is dat de voetbalwedstrijd nog een heel stuk langer geduurd zou hebben dan alleen maar een verlenging. En dan is het een dilemma, dan is het voortdurend een dilemma. Vaak schuiven we het nieuws wel op. In dit geval hebben we ervoor gekozen om het nieuws niet op te schuiven en dus vooral het oog op morgen niet in tekort of niet op te schuiven. Omdat, het, um, omdat er ook een groot publiek is voor met het oog op morgen. Ja? Um, misschien, oh, ik, denk, ik weet zeker dat als het een wedstrijd was geweest waar uh, een Nederlandse club aan mee had gedaan, dat we het anders gedaan hadden. Maar in dit geval ja, is de afweging tussen geven we nu meer ruimte aan het publiek. wat het ook op morgen wil horen tegenover het publiek. dat graag naar uh, het voetbal wil blijven luisteren. Uh, hebben we voor het andere gekozen. Maar het is elke keer weer een dilemma. Er is altijd een, een deel van het publiek wat blij is. en een deel wat niet blij is bij elk nou, besluit wat je daarover neemt. Nou ja, ik denk wel, Marcel. Uh, eerlijk gezegd. Er worden vaak uh, omroepen opzij geschoven voor, uh, voor voetbalwedstrijden. Hè? Door de week, woensdag, donderdag, dinsdag, maakt niet uit. Gewoon uh, tussendoor wedstrijdjes, UEFA, League, uh, voorronden. En nu is het halve finale Champions League. En is het oog heilig verklaard? Nee, het is niet heilig verklaard. Want er zijn ook voorbeelden aan te wijzen in het verleden waar het oog wel op zijn gegaan is. Of voor een deel ingekort is. Um, het, het, je moet altijd alleen wel uh, blijven nadenken over wanneer je welke keuze maakt. En in dit geval is de keuze een keer andersom uitgevallen. En dat had te maken met... Uh, ja, aan de ene kant was het natuurlijk een belangrijke wedstrijd omdat het de halve finale was. Ja. Misschien als het een wedstrijd was geweest van de dag daarvoor... dat we uh, uh, aan de andere kant uitgekomen waren en wel het voetbal hadden voorrang hadden gegeven, omdat dat, ja, misschien daar toch meer spektakel in zat. Wat we wel achteraf geconstateerd hebben, is dat we misschien in dit geval het nieuwsbulletin, wat om 11 uur altijd vrij lang is, om 11 uur s'avonds, dat we dat een stuk korter hadden moeten maken met alleen even de, uh, de belangrijkste leiden. nieuwsonderwerpen ja. en niet ook maar de samenvatting van de dag. Ja. dat is eigenlijk zonder dat we daarbij stilgestaan hebben uitgevoerd... zoals elke avond wordt gedaan. Dat had wel korter gekund, ja. was de volgende dag onze conclusie. Wat blijft natuurlijk raar voor de nieuws- en sportzender dat je een belangrijke voetbalwedstrijd... Hè, nogmaals, halffinale Champions League... tussen niet tenminste minste Real Bayern... Uh, kunt volgen op de radio... tot aan het, uh, een, een een of ander heilig uh, moment... des avonds rond 11 uur. Ja, nou, ja, ik denk niet ja. dat het zo is... Dat, dat dat een heilig moment is... en andere uh, momenten niet. Er wordt... Uh, vaker voor gekozen om nieuwsbulletins of andere programma's opzij te schuiven. Maar dat, het gebeurt ook. Het komt ook voor dat dat, dat niet gebeurt. Nee. Uh, en het oog uh, op morgen is een, uh, een programma. wat s'avonds laat altijd hmm. een heel uh, groot publiek heeft. die echt ah, inschuiven. Ja, dat ja maar programma. dat hebben we onderroepen ook, uh, Marcel. Ik bedoel, onderroep heeft ook een programma met een publiek. Ik denk ja. altijd dat het intern veel lastiger opzij schuiven is. dan extern, eerlijk gezegd. Nou, ja, nou, dat weet ik niet hoor. Ja. Dat, uh, dat denk ik niet als ik een ander voorbeeld dat, uh, mag noemen. Dat gaat dan over televisie. Uh, donderdagavond is het debat uitgezonden in de Tweede Kamer. En dat liep helemaal uh, door tien uur s avonds heen op Nederland 2. Maar ja. nou, bleef bleven weinig over van Nieuwsuur. Dat is ook een NOS-programma. Daar hebben Karel ja. Kel van Nieuwsuur. Daar ik veel contact over gehad die avond. We hebben toch voor het belang van het debat gekozen. Ja, Marcel, maar uh, nu het stof is neergedaald. In alle rust, in reflectie. Zou je het dan weer doen? Ja, ik denk het wel. Maar wat ik wel gedaan zou hebben is uh, dat ik het, uh, het nieuwsbulletin wat er om 11 uur mm, zat uh, ja. een stuk korter gemaakt zou hebben. Ja. Nou, Dank dat je antwoord wilde geven. Ik hoop dat de vragensteller uh, uh, tevreden is. Uh, ja, um, we, zien, uh, we zien de toekomst. Uh, laten we zeggen, Marcel, in vertrouwen tegemoet. Nou, dat is mooi, dat maar is toch ik weet mooi? zeker dat er altijd een deel van het publiek zal zijn dat ja. tevreden is en een deel dat niet tevreden is, Zo is welke besluit je ook neemt. Ja, maar ja, dan denk ik wel, als de hardloopwedstrijd begonnen is, dan wil je de finish meemaken. Hoe dan ook op de radio. Maar goed, ja, dat zijn ja, dat dat opvat, dat is een keuze, ja, natuurlijk. En jij bent de baas. Uh, ja, iemand moet het besluit nemen. Zo is het. Marcel Geloof, dankjewel, de hoofdredacteur van uh, het NOS Nieuws. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl uh, Ja, antwoordapparaat. Ja, zo gaat dat, uh, Karol. Karol dat, uh, dat zijn de, de belangenconflicten op de radio... Ja, die heb je overal hè, maar ik ben het wel met je eens. Als je er helemaal aan begint, dan moet nou, je hem afmaken. Ja, weet je, ja, je kan. Ja, dat is ja, hangt iemand de worst voor. En daarna, eh, als hij wil happen, dan eh, trek je de worst weer in. Jan. We, het is ook een dilemma, natuurlijk. Ja. En ja, iemand moet het besluit eh, eh, nemen. Karel, ja, je zat net naast uh, Tom van het Hek, jouw vroegere bondscoach. Ik dacht wel, ja, jij met jouw capaciteiten, ik ga nu even prijzen, prijzen, prijzen. Uh, waarom ben je nooit zelf uh, bondscoach bijvoorbeeld uh, geworden? Of heb je niet die, misschien die aspiraties uh, tentoongespreid? Ja, ik ben zelfs ook nooit coach geworden. Nee. Dus ik heb, ik heb niet die ambities inderdaad. Maar Tom gaf wel heel erg aan hoe belangrijk jij mentaal opzicht ja. voor een uh, team kan zijn. Ja. Nee, ik heb altijd um, ge gevoeld dat talent wat ik heb gehad voor het sport... dat kwam aanwaaien. Natuurlijk heb je er heel hard voor moeten werken. En ja. ik had ook altijd een enorme drive om naast dat hockey iets anders te vinden... waar ik ook die ambitie en die in kon vinden. En waar ik op een andere manier ook hard voor moest wat, werken. Wat is dan jouw passie? Nou, mijn passie nu is wat ik heel erg merk is dat, en dat deel ik dan wel een beetje. Ik denk, wat, wat, wat Tom net ook zei, is dat ik het heel erg leuk vind om, om een team uh, aan te sturen. Oh. Om, om uh, in dit geval met de Cruyff Foundation met uh, de groep mensen, ja. om ergens heen te gaan. Ja, om maar te weet te je, kijken een team aansturen, kan je misschien in elk bedrijf. Dus dan moet, dan ja, moet een ja, laag onder zitten. Ja, maar toch moet je dan wel wat meer inzichten in, in het bedrijf hebben. Ja. En plus zeker in, in het bedrijfsleven of in dan de stichting waar ik in zit, ja, heb je toch veel meer kennis op allerlei gebieden nodig. Dan alleen het talent waarmee ja. je uh, nou ja, ja, makkelijk op dat vlak zelf ja. kan kan bedrijven. Maar dus... wat is dan jouw, jouw laten we zeggen jouw wetenschappelijke achtergrond? Mijn wetenschappelijke... Nou, ik ben afgestudeerd als kinderpsycholoog. Ja. Uh, maar dat was ook vooral iets... Uh, dat, ik had dat voor ogen. Ik wilde kinderpsycholoog worden. Punt. En uh, hm. dat heb ik gedaan. Um, en uiteindelijk ben ik beland... waar ik nu ben beland. En, ja. het, en ik denk, hetgene wat ik, wat ik deel... In, in zowel mijn studie als mijn sport, als ook nu... is dat ik uh, enorme drive heb... om een bepaald doel na te streven. Ja. En, uh, en het heel erg leuk vind... om dat met een, met een groep mensen te doen. Zeg maar, om je je, je kiest op een bepaald moment kinderpsychologie. Ja. Dan, dan moet een reden hebben. Ja. Hoe kom je bij, bij de psychologie van het kind uit? Ja... Hoe kom ik? Ik, heb ik bedoel, daar... het is niet zomaar een studiekeuze uh, waar, nee. waar je Nou, het is, het is een vrij brede studie, mm -hmm. hè? dus daarbinnen Jawel, kan je allerlei kansen. Ja, kindgericht en daarbinnen zelfs ook nog neuropsychologie. Dus ik ben uiteindelijk afgestudeerd als kinderneuropsycholoog. Mm -hmm. uh, en hetgene wat me daar heel erg in trok is... Uh, is dat als een kind een, een beschadiging van de hersenen had... of dat nou door een ongeluk, een tumor of allerlei enge vreselijke gevallen is... dat je daardoor een gedragsverandering hebt... en dat ik daarmee met het kind, maar ook de omgeving iets wilde doen... Om het optimal uit te halen. Ja. En dat, was, dat wilde ik gewoon punt. En ik heb uh, stage gelopen in het Leipark in Tilburg, hè, wat ook laatst erg in het nieuws is geweest rondom uh, Prins Frizo. Ja. En als ik daar toen die tijd een baan aangeboden had gekregen, dan had ik mijn boeltje vanuit Amsterdam gepakt en was ik daar naartoe gegaan. Maar dat, dat zat er toen niet in. En toen kwam de Cruis Foundation op het pad. Ja. En die Cruise Foundation staat bij veel mensen bekend om zijn sportveldjes, de Cruise Course. Laten we even uh, de opening van een heel bijzondere meemaken. Meer dan 100 kruifkoorts liggen er al. Trapveldjes in goed Nederlands. Maar vandaag kwam er wel een hele bijzondere bij. In Tel Aviv in Israël. Dit is van alle 130 kruifkorts die hier wereldwijd zijn, misschien wel de meest bijzondere vanwege het Joods-Palestijnse conflict. Nou, wij hopen dat de kinderen zich daar niet al te veel mee, mee bezig hoeven te houden. Ik neem aan de autoriteit en de ouders uh, natuurlijk wel, maar wij, wij richten ons echt op de jeugd. En wij hopen dat ze via sport ook gewoon kind kunnen zijn en uh, plezier kunnen hebben. Maar dat je sport wel als middel inzet om uh, deze kinderen met andere kinderen, met andere religies en etniciteiten uh, in contact te kunnen brengen. Dat vertel je dan als directeur van de Foundation. Ja. Maar ik vroeg me af, je zei net, ja, als ik in Tilburg had kunnen gaan werken... dan had ik dat blind gedaan eh, natuurlijk. Maar hoe kom je dan bij de Foundation? Ja, per toeval eigenlijk ook. Ik las er uh, iets over in de krant dat de stichting uh, was opgericht... en dat het uh, ging samenwerken met uh, stichting Ter de stichting Terre de Zom... om in ontwikkelingslanden mm. iets met sport te doen. En dat het steun kreeg van de Goede Doelen Loterij. En uh, ja, ik weet ook niet waarom. Ik heb een brief gestuurd naar een van de bestuursleden met de vraag... Uh, nou, dit spreekt me aan, mag ik wat meer informatie? En ik... Een pakketje met folders te krijgen, maar dat uh, was niet het geval. Ik kreeg een telefoontje, en werd gevraagd of ze keer langs wilde komen. En toen bleek dat het dus vooral op papier bestond. En, uh, en ja, twee weken daarna werd mij gevraagd: Vind jij het leuk om de richting aan te geven? Ja, en dat doen we nog steeds. En dat doe ik nu nog steeds. Ja, ja, ja met veel plezier neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, wat, is jouw, wat is jouw specifieke rol in zo'n uh, proces? Ja, ik heb denk ik alle rollen zo langzamerhand wel meegemaakt. In het begin was ik dus de eerste, die dus met een stukje papier... Uh, waar de, waar de doelstelling op stonden aan de slag ging. Dus dan ben je echt een beetje aan het, uh, aan het pioneren, aan het, aan het ondernemen... aan het kijken van, uh, nou ja, wat, wat is mijn wat markt? Wat gaan we doen? Ja, want je hebt een bureau, je hebt een... een nou, dat een, had een kantoor, ik niet eens nog. nog. Nee, nee, dus nou, een ik heb. Uh, ja, nou, ook nog, denk ik, nee. ik zat eerst bij Terdazom in en daarna dus een eigen kantoortje gezocht. Um, ja, wat is je positie in de markt? Uh, wie richt zich nog meer op sport en jeugd met een beperking? En van daaruit uh, is het gegroeid, mensen aannemen en ik... ik ik zit nu iets meer in de aansturing en het management uh, ja. van het gebeuren. Maar het, wordt ineens, is, uh... het wordt ineens een bedrijf. Ja, nou we doen ons best om het relatief klein te houden. Ja. Juist omdat we willen dat wij zo klein zijn en dus ook daadkrachtig kunnen zijn. Want hoe groter je wordt... Ja, hoe meer wij... personeelslasten. Ja, ook dat. En hoe bureaucratischer het kan worden ja. en hoe stroperiger. Dus uh, we laten ons dwingen door ons relatief kleine pandje in het Olympisch Stadion. Dus daar gaan we voorlopig niet uit. Dus, uh, dus zoeken we steun en hulp uh, om te groeien van buitenaf. Het uithangbord is Johan Kruijf. Uh, Veel nieuws, ook het afgelopen jaar. Niet altijd uh, in, in de beste zin uh, van, uh, van het woord. Hebben jullie daar last van? Um, ja, daar heb je wel last van in de zin van dat je er uh, wel um, ja, mee geconfronteerd wordt. Dus ja. ieder gesprek waar je, uh, waar je aan begint... dat gaat toch eventjes over wat men van de situatie vindt. Um, wat ik wel vind, en daar ben ik wel blij mee om te zien... is dat je toch wel merkt dat in al die jaren Cry Foundation we ook qua inhoud toch wel echt een stukje verder staan van de persoon. Dus wij zijn geen partijenbedrijven kwijtgeraakt. Nee. En, uh, en het merendeel van wat we konden doen is juist het afgelopen jaar uh, verbeterd... door de steun van, uh, van heel veel van onze partners. Ja, en bemoeit Kruijf zichzelf uh, met wat jullie erg aan het uh, doen zijn, of valt dat mee? Nou, hij is, hij is heel erg betrokken. Net zoals de rest van zijn familie. Dus uh, ik spreek hem vaak. En dat is vooral, uh, ik zie hem vooral als een klankbord. Om hem toch te vertellen over waar we mee bezig zijn. En, en je begrijpt hem ook, alles wat hij zegt. Uh, ja. Alle die hij ja. debiteert. Ja. Nou, het, is, het is vaak dat je, je, je moet proberen te begrijpen wat hij bedoelt. Hè. Niet zozeer wat hij zegt. En, nee. uh, hij is toch nog wel degene die altijd die microfoon onder zijn neus krijgt. Ja. Dus hij moet wel op de hoofdte, hoogte zijn met uh, waar we mee bezig zijn. Nou ja, het is wel fijn als je dan psychologie gestudeerd hebt. Dat je deze man min of meer uh, misschien kunt doorgronden... Of? Nou, weet je, ik, heb, ik, ik ken hem nu al, al bijna 13 jaar. En uh, ik kan zo makkelijk en goed met hem samenwerken... dat ik totaal me her, niet herken in, in, nee. in een heleboel van de verhalen. Maar ja, het voordeel ook is, is... wij hebben de boel gewoon goed op orde met de foundation. En uh, hij hoeft zich er ook niet nee. veel meer mee bezig te houden... dan uh, soms de bloemen in ontvangst te nemen en, uh, en als klankbord te dienen. Goed, uh, straks praat ik graag met je verder, Karel Taten... We nemen uh, zometeen ook de Sportweek onder de loep met Eva Ternapel, Eddie Poelman. Uh, maar ja, we hebben, hem nog, uh, we hebben hem nog op pad, de Vliegende Kiep. Hij zoekt legendarische medailles en Olympisch Geluk. Olympisch Geluk. De Vliegende Kiep. Ja, bij Deborah Gravenstein ben ik nog steeds. Ik zie een mooie foto van haar hangen. En ze kijkt heel blij, dus Olympisch Geluk heeft ze gevonden. Want ze heeft daar ook uh, de Olympische zilvermedaille om in Peking. Ik zie hier een, uh, een sportstad-award staan voor Rotterdam... waar ze sportvrouw van, negen, of er van 2008 is geworden. En uh, ja, de grootste trofee heeft ze nu in de hand... want dat is uh, Tracy, die is uh, bijna een jaar oud. En zo te zien gaat het heel goed met haar... want ze, ze heeft energie te over... en dat heeft ze niet van een vreemde, denk ik, Deborah. Nee, maar er zit ook nog wel een vader bij, hoor. Niet alleen ik. Want die vader komt ook uit de judo, hè? Een Engelsman. En vijf keer op de Olympische Spelen geweest als begeleider. En, uh... Ja, hij is nu talentencoach uh, voor het NSC-NSF. En uh, ja, zijn passie is nog steeds uh, judo. En ik uh, zie het een beetje aan de zijkanten. Ja, dan hebben we het over Mark Earl. En dit is Tracy. En uh, <laughs> ja, zij, <zij, <zij zit Rekenbekken te trekken. Dat doet heel erg goed. En vraagt om aandacht. En ze wil de ja, kabels. Hè? Ja, ze wil de kabels. Maar daar heb jij ook ervaring mee? Hè? Want jij werkt ook voor de radio. Ja, bij RTV Rijmonds Sport uh, heb ik een. Uh, een soortgelijke item als jij, zeg maar, een bepaalde vijf minuten waar ik vooral naar verenigingen ga. Ons clubje heet dat. Ons clubje 2012 zijn we nu mee bezig. Erg leuk. En naar wat voor uh, clubjes ga je dan? Uh, dat kan zijn van uh, tafeltennis tot uh, voetbal, basketbal, korfbal. Dus wel echt verenigingen waarin het gaat dat ze vooral met vrijwilligers proberen de dingen te bereiken. maar ook binnen hun uh, wijken uh, eigenlijk ervaring willen delen met andere mensen. Echt ja, daar gaat het om. En dat ben jij eigenlijk ook wel, want je bent alleen maar met leuke dingen bezig, volgens mij. Ik doe alleen maar leuke dingen. Ik probeer mezelf eigenlijk heel veel te leren. Open te staan van dingen. Laatst ben ik bij een innovatiecongres geweest. Ik probeer met mensen te ontmoeten die nieuwe dingen willen ontwikkelen. Ik ondersteun stichtingen die de combinatie sport en generatie. Dus een generation game zijn we nu aan het ontwikkelen. Daar ondersteun ik ze in. Ik probeer uh, bedrijven te adviseren van wat, waarom nou met sport en wat is eigenlijk de win-win-situatie. En ik ben pas nog, uh, ben ik nu aan het ontwikkelen een eigen sportmarketingbureau. En daar gaat het mij vooral eigenlijk de ontwikkeling, talentontwikkeling van de, ja, van de sporter. Ja, en dat ga je doen met Ardi Den Hoed? Ja, klopt. Arjen en ik gaan dat samen doen. Uh, we hebben in het verleden al samengewerkt. Uh, was hij eigenlijk een soort manager van mij. Dus daar heb ik al heel veel van geleerd. En uh, we gaan ook samen naar Londen we hebben een project samen. Uh, die we doen. En ja, voor mij gaat het gewoon van... Ik denk dat ik als sporter... Uh, dat zwarte gat niet heb meegemaakt op sociaal gebied. Omdat ik me tijdens mijn sportcarrière ook uh, heb proberen te ontwikkelen. En dat wil ik eigenlijk overbrengen aan sporters. Van uh, die sportcarrière is niet alleen sport en studie, wat ze vaak combineren. Maar ook jezelf maatschappelijk ontwikkelen. En dan kan je gelijk ook doorstromen naar verder. Mooi is dat, hè? dat je wat kunt teruggeven. Want je hebt inmiddels zoveel ervaring. Ja, nou, nou, ik vind het ook dat dat gewoon moet. Dat is uiteindelijk dan als ze mooi zeggen tegen mij van... ja, je hebt bij de defensie gewerkt, dat zijn mijn belastingcenten. Nou, op deze manier geef ik iets terug. Goed om te horen. We gaan terug naar Govert. Want er zit iemand anders die heel veel doet met de foundation <tie> en, uh, voor jeugd en sport. Ja, de kleine Trace, uh, Jules. Ziel van der Wart op bezoek bij Deborah Gravenstein. Uh, ja, dat is de fase waarin de topsporter terechtkomt. De kinderen natuurlijk. Uh, maar we horen ook even, uh, Karel Taten, over dat zwarte gat. Hè? Want daar hoor je vaak uh, topsporters over. Oh. Heb jij daar uh, last van gehad? Nee, zelf niet. Ik denk dat het voordeel, uh, zeker die tijd met hockey is... is dat je gewoon weet dat je daar geen centjes mee kan verdienen. Dus iedereen uh, was heel druk bezig al met een maatschappelijke carrière via een studie. En ik rolde dus bij de Kruijf Foundation uh, een jaar voordat ik stopte. Dus ik kon eigenlijk uh, ja, heel makkelijk van het een en het ander overgaan. Uh, maar het is, dat, het is natuurlijk wel een gegeven. Ja. En een van de andere initiatieven die de naam Johan Cruijff draagt, is Joan Johan Cruijff Instituut voor Sportstudies. En dat is juist bedoeld om op MBO, HBO en ook later op, op elk niveau de combinatie sport en studie te kunnen maken. Zodat uh, de sporters, die natuurlijk als ze 16 zijn en niet meer verplicht naar school hoeven te gaan, die, die kiezen voor de sport. Maar ja, er zijn, het is maar zo'n klein percentage mm. wat het daadwerkelijk haalt. Dus we willen juist die sporters meegeven, zorgen dat je ook die studie ernaast doet. Uh, dus passen wij de studie op de sport aan. En dat duurt misschien soms wat langer. En daar willen we ze vooral ook in ondersteunen. Maar we denken dat de maatschappij heel veel baat heeft bij uh, de ervaring en ook de discipline en mentaliteit van die sporters. Ja. Het actuele voetbal speelt zich af op dit moment in Kerkrade. Roda PSV, Rachman. Ruim 12 minuten gespeeld Goffert in de tweede helft. PSV nog altijd op 2-0 voor. En dat blijft zo. Ondanks deze vrije trap van Flederus van wel een meter of 30. Met links getrapt door nu de linksback van Roda JC. Want Roda is weer in het oude vertrouwde systeem gaan spelen. met een ruit op het middenveld. Zoals dat heet. Zoals dit elftal eigenlijk altijd voor de dag komt. En misschien is dat dan een foutje geweest van de trainer. om dat systeem aan te passen. Roda was dramatisch voor de pauze. PSV, heer en meester. Maar inmiddels staat de wind toch een klein beetje tegen voor PSV. Voorzet komt, wordt onderschept door Donald achterin bij Roda. En zo blijft PSV op 2-0 voor. Moet er nog wel een half uur ruim worden gevoetbald hier in Kerkraden. Het loopt uh, tegen het tweeën, tien voor twee bijna. En dan uh, is het tijd voor het wekelijkse onder onze. Ja, tijd vinden wij hoor, dat is gewoon ons spoorboekje. Het onder ons tussen de sportverslaggevers Evert en Napel, Eddie Poelman. Met hun kijk op de afgelopen Sportweek. En ze leggen ook een wedje wekelijks waar u iets mee kunt winnen. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek. Volgens Evert en Eddy. Goedemiddag, Evert hier. Ook goedemiddag. Uh, hoewel, uh, gisteravond natuurlijk slecht nieuws. Slecht nieuws, ja, Dick Bruinestein overleden, onze oude tekenaar man. De laatste keer dat ik hem trof, zei hij steeds wel uh, een jonge vriend. Want uh, hij zag een beetje in het Vergeef uh, Vergeef me dat mijn geheugen me af en toe parten speelt. Maar het uh, kwam toch onverwacht en het is toch een schrik. Ja, hij belde mij twee weken geleden nog uh, over een boek wat hij wilde uitgeven. En onze gezamenlijke vriend Cor Hansen zou dat boek uitgeven. Maar die ligt nu zelf ook in het ziekenhuis. Maar goed, Dick, ik bewaar dierbare herinneringen aan hem, uh, collega. Ja, anders ik wel. Hè. Olympische Spelen, Los Angeles, noem maar op. Dus, uh, nou, even schrikken. Rust in vrede, Dick. Zeker, uh, trouwens... Om maar meteen te schakelen, wel leuk voor, voor Edith Bos. Dat vind ik een leuk mens, een goede representant, een ambassadeur van die, van die sport. Ik ken haar eigenlijk alleen maar van afstand, niet één op één. Maar van harte gegund die titel en ik hoop dat ze in Londen ook succes heeft. Helemaal mee eens. En dan wordt Londen een beetje oranje gekleurd. Over oranje gesproken trouwens. Ben je al helemaal in stemming voor morgen? Met mevrouw Poelman morgenvroeger een kleedje voor de deur oude of rommel verkopen? Of... Nou, dat moesten we maar niet doen. Er komen ook maar weinig mensen hier uh, langs de deur. Uh, trouwens, ik, ik ben een beetje uit mijn hum. Ik uh, kom vannacht thuis uit, uit Arnhem. Vertel, vertel. En ik wil Studio Sport gaan kijken. Ja. Dat staat om 1 uur 40 in de radiobode, zoals dat vroeger heette, en ook in de krant. Dus ik ga zitten en dan zie ik daar een stel figuren, een stel snoezanen, mensen met capuchons op terwijl het niet regent, want het was binnen het huis. En dat moest een uur duren. Dus ik ben afgehaakt voor Studio Sport en die maar een klacht in namens mij bij die chef van jou. Dat zou ik doen. Dus geen Vitesse Excelsior gezien, of was hij live aanwezig gedaan? Ik was daar uh, live aanwezig. En uh, daar, uh, ja, daar gebeuren toch ook rare dingen. Excelsior na Utrecht geven ze weer een uh, voorsprong uit handen. Terwijl ze toch wel aardig voetballen. En daar liep die Schenkenveld met een masker op. Ja, dat moet je ook niet ik doen. Ik denk dat dat masker hem toch hinderde in die zin. Hij veroorzaakt twee strafschoppen. En uh, bij die beslissende goal, nou, was hij ook niet helemaal bij de les. Uh, ik kan me niet indenken dat je met zo'n uh, zo masker goed overzicht houdt. Uh, ja, dat Blijkbaar wel niet. Zeggen. Dat kan je wel zeggen, maar Bas Dost heeft ook een masker op en die maakte er weer uh, een doelpuntje, toch? Ja, nou, dan uh, is dat een, uh, een masker van een, van een beter merk waarschijnlijk. Uh, dat denk ik ook, ja. Hij heeft er 30 gemaakt inmiddels. Laten we een wekje zetten. Overigens, uh, Bayern München is doorgekomen, hè? Nee, knap, uh, maar uh, ik dacht eventjes uh, vorige week om te wedden vier Spaanse clubs in de twee finales. Ja, uh, was ik ook ik... valikant trouwens uh, de pottenbak nee, mee opgegaan Nee, nee, nee. Bas Dost heeft 30 doelpunten gemaakt. Nou heb ik even in Info zitten spitten. Alves, die Braziliaan, heeft het bij Herenveen 34 gemaakt. Nog twee wedstrijden te gaan. Ik durf te wedden dat Bas Dorst dat record van 34 of gaat even naar verbeteren. Wat denk jij? Mm, nou ja, Alves die mocht er in één wedstrijd een keer zeven maken. Dat is natuurlijk wel een, een voorsprong die hij heeft op Dorst. En als ik naar het programma van Herenveen kijk, denk ik, hoewel het hem gegund is, ik denk dat hij het niet haalt. Ik zet mijn geld op Bas Dorst prettige middag verder. Ook zo, mazzel. En u kunt, als u dat wilt, meewedden met, met Eddy en Evert. Dan kunt u een perstribune Evert en Eddy t-shirt winnen. De winnaar van het afgelopen uh, zondag was Herman Dijks uit Boekelo. Herman, het shirt komt er zo snel mogelijk aan. Perstribune, deperstribune.nl. En dan uh, onderdeel Evert en Eddy om mee uh, te kunnen gaan wedden. Karel Taten, directeur van de Johan Cruijff Foundation, bestuurslid van de Hockeybond. En je zit ook in het 4-5 mei-comité van Amsterdam. Klopt, ja. Wat doe je daarin? Ja, dat is, dat is ook een beetje op afstand. Dus dat zijn allemaal dingen die je in je vrije tijd om niet doet. Maar het leuke daarvan is dat je uh, nou ja, in Amsterdam... Uh, voor 4 en 5 mei uh, natuurlijk een stukje herdenking doet. Uh, we hebben een brug gecreëerd, Theater naar de Dam. Vanaf acht uur, dus vanaf de herdenking uh, op de Dam... tot allerlei theater, culturen, impressies uh, met, dit, met dit thema. En dan op 5 mei, uh, Bevrijdingsdag. En uh, het leuke waar we dit jaar mee zijn begonnen... is uh, de bevrijdingsmaaltijden. Dus wij nodigen eigenlijk alle Amsterdam uit om uh, die tafel en die stoelen op straat te zetten en uh, met je vrienden, je buren, maar ook vooral met onbekenden te gaan eten. En uh, we hopen dat dit een traditie wordt, waardoor je toch ook 5 mei gebruikt als een moment om te vieren dat we allemaal in vrijheid leven, maar ook vooral ook om een hand uit te reiken naar anderen, nou, ja. vooral mensen die misschien nog niet zo goed kennen. Ja, want Amsterdam heeft op 4 mei altijd zijn eigen herdenkingen: het weteling plantsoen, natuurlijk, een aanloop naar de dam, maar het heeft niks te maken met dat controversiële nee. gedicht uh, dat, nee. dat uh, eerst wel en nu weer niet op het programma nee, dat is. Het Nationaal Comité, ja. maar er zijn 4 mei. Veel, ook toch is ook een sportherdenking bij het Olympisch Stadion... Ja. waar ik ook elk jaar naartoe ga. De stille tocht, inderdaad, uh, naar de dam toe. Um, dus er zijn geweldig veel. Dus kijk vooral op de website 4-5 mei amsterdam.nl voor alles wat er uh, rondom Amsterdam gebeurt. Maar ja. uh, het is een scala aan activiteiten. ja en, en, Maar goed, je, je ziet wel uh, aan wat je nu even zo bij elkaar noemt, dat je dus een, een bestuurlijk type bent. Hè? Je, je houdt daar blijkbaar van. Je, ja, je wordt ervoor dat gevraagd. weet ik niet. Ja, dan, nou, dat, is het, dat laatste is het hmm. een beetje. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik weet niet of ik er nog van hou, dat ik ook nog wel in fases zit uh, dat ik aan het ontdekken ben of ik of ik daar echt wel mijn ei in kwijt kan. Ja. Um, omdat ik toch wel redelijk uh, nou, actief pragmatisch. Uh, uh, ja. Uh, zeg maar, in elkaar steek. Dus ik heb, moet wel het gevoel hebben dat ik ook daadwerkelijk... iets kan toevoegen ja. en kan bijdragen. En, nou, maar ja, je hoort hem aankomen natuurlijk. Uh, de, de volgende vraag is dat ze uh, zeggen... Zeg, wil jij niet politiek actief nee, worden nee, enzovoort nee. voor uh, nee. die en die, die partij? Nee, nee, nee? nee daar, ik, ik ben wel eens wel gevraagd al een beetje daarvoor. Maar nee, daar heb ik totaal geen ambities in. Nee. Nee. Nee. Maar zelfs in, in de bestuursfunctie waar ik nu in zit... ben ik altijd nog wel aan het zoeken... of ik me daar echt op mijn plekje voel, omdat ik... wat Vaak nog wel afstand voel met, met daadwerkelijk wat er gebeurt. En ik merk wel dat ik moet dat wel blijven voelen Dus als ik het gevoel heb dat ik te veel, te veel Bobo wordt, zoals ik dat vroeger ook altijd vond, dan denk ik dat ik er een streep onder moet zetten. Maar ja. uh, dat is de zoektocht waar ik nu zeg maar, in zit. Ja, ja, nou ja, goed. Kijk, weet je, uh, Richard Kajicek, de, onze grote uh, Wimbledon-winnaar, nu van de toernooi in Rotterdam. Ja, die wil ook wel eens. Uh, ik moet even naar Rachna, want er zijn ontwikkelingen Kerkraden, Rachna. Doelpunt van Malky, daar is hij weer. 23 jaar, 23 doelpunten voor de Serie dit seizoen. En 2-1 Roda, je zag het een beetje aankomen, kreeg zojuist al een mogelijkheid via Jonker toen op aangeven van Malky. En nu gaat Jonker naar de achterlijn, glijdt die bal voor. En bij de eerste paal is Malky Marcello, de maker van de tweede van PSV, de baas. En zo is de spanning in de wedstrijd terug. En mag PSV zit dat aantrekken? Want het had bij de rust gewoon 4 of 5-0 voor de Eindhovenaar ja, ja. moeten zijn. Het kan allemaal nog dus voor Roda. Zo is het. Maar we stellen echt de reclame en het nieuws er niet voor uit. <laughs> nee, nee, want je kan het nog zo belangrijk. Ik maken. Ik heb meegeluisterd. Ja, zo. nee, zo werkt dat. RODA PSV, vervolgens straks in een mooie langse lijn sportmiddag. Weet je, Richard Kajtjep, die zei zeggen Ja, VVD, minister van Sport. Dat, dat, dat, dat leek hem wel wat. Uh, Daar kan je maar zo worden. Kun je heel pragmatisch bezig zijn als je niet in een rare geduldconstructie terechtkomt? Nou, weet je, ons voorbeeld bijvoorbeeld met dat schoolpleinenproject... nu. Ja. Er wordt zoveel gesproken over dat kinderen te dik worden, dat ja. dat een probleem is en dat we meer moeten bewegen. En... Nou, wat het mooie vind ik vind aan het werk waar ik in nu zit... laten wij het gewoon gaan doen. Dus wij hebben ook met Johan onze verjaardag gewoon besloten... wij gaan beginnen met het project na de schoolvakantie starten met 50 scholen. We hebben het wel degelijk onderzocht. En laten we het gewoon gaan doen in plaats van erover te praten. Dus dat zit wel heel erg ook in mijn karakter. Dus ik weet niet of ik me ooit zal laten verleiden tot wat jij nu zegt. <lacht> uh, laten we vooral ook uh, uh, eens een keer met elkaar wat gaan doen... om vervolgens te kijken of we daarmee de goede kant op gaan of niet. Ja, maar ik vroeg me wel af, terwijl jouw kinderen Sam en Cooper hier dus zeggen... Uh, uh, of breken, of het nee, nee, het valt reuze mee voor zijn werk. Het slagveld Oop. overzien, natuurlijk. Uh, of je die altijd als psycholoog bekijkt. Want dat nee, is zo lastig. Nee, je, ja, dat anders... zijn je eigen kinderen. Dus heel gevoelsmatig ben je daar anders mee. Nee. Maar... Zit daar dan ook een psycholoog achter nee. die zegt, zo moeten we het doen? Nee, ik, ik voel me ook helemaal niet zo'n nee. psycholoog. Ik ben gewoon geïnteresseerd in waarom dingen soms gebeuren... en uh, zonder daar al te lang over na te denken. Maar uh, nee, zo nee, kijk ja. ik heel... Nee hoor, je ziet niet bang te zijn. Nee, nee, maar goed, ik dacht, als je nou zo'n achtergrond hebt... kun je dan ooit onbevangen nog naar kinderen uh, kijken? Uh, ik denk het wel. Ik denk Klein het duiveltje wel. nog van de, de studie er doorheen. Nou, ik kijk voor de gein maar wat naar wat ze aanhouden. Ja, dat is waar. Hoe zijn. Nou, ik wens je een mooie zondag Dankjewel. met die twee jongens. Uh, wat ga je doen? Weet je dat al? Nou, misschien zo even naar Amsterdam HGC hockey. Hierheen Ach, even kijken. En de jongens ook leuk. Uh, dat vinden zeker, ja. Een andere moeder is daar coach. dus... Uh, nou, ik wens je een mooie middag, Carol. En dank dat je hier wilde zijn. Het antwoordapparaat is uh, tot uw beschikking. U kunt ons ook uh, via de Pesterbune twitteren. En u kunt ons liken op Facebook. Max Moderne, Mooie zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Ja, u denkt misschien, uh, ik wacht op het NOS-journaal? Ja, wij ook, maar het NOS-journaal komt uh, voorlopig even niet tot ons. Gelukkig hebben wij heel veel uh, Evergreens hier op Radio 5 Nostalgia uh, klaarstaan. We gaan even kijken of we een verbinding kunnen krijgen. En zo nee, dan draaien we straks lekker verder met de Evergreen Top 1000. Nou inderdaad, we krijgen geen verbinding met onze waarde collega van het NOS-journaal. Dus uh, het nieuws, ja, daar moeten we nog een uurtje op wachten. Maar dat wachten valt u vast uh, makkelijk dankzij de Evergreen Top 1000. We draaien verder. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Top Secret. Ultra geheim. Jarenlang diep verscholen in 8 kilometer Limburgse Mergelgrot. En wat er gebeurde, dat wisten we niet. Luister vanavond naar de documentaire War Room in de Mergel.